Meneer Van Dorpen, we weten nu al met zekerheid dat uw zoon vermoord is. Mijn eerste vraag is dan ook, hebt u enig idee wie de dader zou kunnen zijn? Nee, totaal niet, echt niet. Meneer Van Dorpen, hopelijk hebt u er niks op tegen dat er nog enkele mensen vragen voor u hebben. Uh, nee, en en ik? Mijn eerste vraag is of dat meneer Van Dorpen zijn zoon vijanden had... ...dat hij weet. Ja, vindt uh, vijand, dat weet ik niet. Nee. Ho, het was een jonge kerel, hè. dat loopt op straat en dat gaat uit. Ik weet, moest mijn vader zo'n zaak hebben... Ja. ...dan zou ik mij op die zaak storten en uh, meehelpen in die zaak. Waarom uw zoon niet? Ja, maar mijn zoon ik, ik, ik, ik, ik had om mee in de zaak te komen... Nee. ...maar uh, hij wilde niet hij wilde, uh, in de reclame gaan. Nee? En waarom? Wie heeft hem daartoe aangezet? Niemand, nee. Maar niemand. niemand nee. Maar, maar, maar nee, nee. Hij heeft van alles gedaan. Nee, hij was een duur Ik zet... heb uh, vroeg trouwe kameraad. Ja, Christian Bernard, ja, dat is mijn kamerad. hij hey, ja. hey, uh, heeft hij een... hem daartoe aangezet van... om de reclame geld te verdienen? Nee, nee. Het was Philippe, ja. die... Het was Philippe die dat zelf wilde gaan doen. Ja. Uh, wat wat mij verwonderd is, uh, dat is ja, maar oud geweest voor al die jaren. Ja tegum. Waarom is je niet uitgenodigd geweest op dat trouwfeest? Maar dan was uitgenodigd het Dan was je uitgenodigd? maar dat kostte niet. Ja, moeder, niet mevrouw, voor, voor wat dat niet meer kostte. Goh, is, ik heb zoveel aan mijn of nee. maar je was uitgenodigd uh. Ja he? Meneer Van Dorf, hebt u nog andere kinderen? Uh, nee, ik. <lacht> dus je hebt maar één zoon. Nee, ik heb maar kinderen niet meer nu, nee. Oh. dat is ermee gedaan, ja hoe is hij eigenlijk bij die dingen terechtgekomen? Ja, kijk. Hij is leren kennen, geloof ik. Met u te gaan, met te gaan dansen. Nee? Ja. Had hij al lang kennis mee? Gewoon, niet zo lang, geloof ik. Ik geloof dat niet. Een jaar of twee misschien. Allee, dat is niet langer, nee. Nee, nee. Dat is niet langer, nee. Nee. Maar zat hij vroeger nog... Uh, maar ho, maar niet te veel zagen ook ho. Ja? Nee, maar ho. dat zij vroeger nog? We hadden alles zoals zij vroeger misschien nog wel andere jongens gekend oh, ja, of andere die... mannen gekend. Ja, de ho, zuster. Ja. Maar ik vind het toch precies dat de zuster zo wat onderzoek tegen wil houden bij commissaris Vanin. Van Inge. De zuster van, ja, van Inge? Ja, van, uh, Martin ja kijk, dat ze zo'n beetje uh, u de, probeert te beschermen en, uh, of, dat ze, of dat ze dat tegenhoudt ik, ik weet het niet maar en, hou, je moet vertrouwen in de politie nee. en maar, heeft Filip heeft nog iets gezegd tegen u, dat hij hem getelefoneerd had voordat hij naar boven ging, heeft hij echt niets gezegd nee, nee, nee daar weet ik niet ervan. moest ik dat weten ja nee, het... heb je hem naar boven te gaan ja, ik kan naar boven zien gaan uh, ik geloof dat wel ik geloof dat wel, ja, maar 200 man op de receptie wat ja. weet je Waarover is die ruzie gegaan tussen u en Bernard? Oh, oh, oh, oh. Want er heeft iemand gerobeld dat u met Bernard ruzie gekregen hebt. Oh, nee, nee, nee, mijn zoon, euh, mijn zoon was eigenlijk euh, aan het concurreren met, met de zaken van Bernard. En, en, en dat was niet schoon, nee. dat kunt u toch niet doen? Oh, je ja, was uh, in de stijlen geleerd uh, voor de reclame. Dat is concurrentie. Wat zeg je? Dat is concurrentie, Daar ben ik mee, hoor. Ah, oh, dat was niet schone van Filip. Dat was niet schoon, Als ik morgen een vies bedrijf naast u beginnen. Gaan ja. wij ook ruzie krijgen? De zuster? Dat is concurrentie. Ja, dat is concurrentie, ja. Au, en Filip? Filip geen concurrentie doen, doen, aan doen aan, aan, aan Christian, ja? Maar dat is toch gezond concurrentie? Ja, mooi. Je moet een beetje fair play aan, Je is in stil geleerd bij Christian. Christian had hem kansen, gegeven om in de reclame te horen. Oh, ga gaan we er niet mee moeien, hè? Dat voor, ja? Dat maar voor Christian, ja? Dat uh, voor Christiane, hè? Mag jij mij ons ook? Ruzie gehad, hè? O, mijn zoon ruzie gehad. Jij he? met je zoon hebt ruzie gehad. Hoe dat, he? wat wil je zeggen? Ik was zijn vader, je voedt je zoon op, Hij mag naar de universiteit gaan, dat gaat niet, dat mislukt. Het dan een keer woorden voor je zoon, maar waar ben je nu naartoe? Ho. Nee. Al is het dan, uh, jongen, je zet dat geld aan buiten Daar kan een ruzie over beginnen. Ja, lustig, e, Een trouwfeest, met 200 man, e, ja. is, dat, is dat ruzie? Nee, nee. Nee, ...dat de ruzie bijgelegd is. Ah, maar vooral de ruzie is bijgelegd... ...maar er was ah, geen ruzie. Over over wat ging, de ruzie? Over en waarover ging de ruzie dan? Ja, het geld, zeker. Maar, nee, nee, Over wie dat moest betalen. nee. De Wat is er van die trouwfeest? Wie dat je moest betalen, die ruzie. Ging daar ook niet over. Maar, nee. Was mijn geld, nee? Was en mijn je... zonen. En uw vrouw, daar hebben we precies nog niet veel van gehoord. Ja, meisje... Ja? Mijn zoon is, is, is, is vermoord. He? Wat wil van mijn vrouw? Dat is kapot, niet? Oh, ja, ja, ja. ja toch meer. Maar, nee, maar jij toch precies niet? He? Maar, maar zonneke, jongens. Toch, weet je hoeveel mensen er in mijn, in mijn bedrijf werken? 1200 mensen. Die, die mensen moeten al brood verdienen. He? En, al die, en die vis, kan niet wachten. He? Heb jij dat toch ook geschopt van... zo'n klein bedrijf kunnen te beginnen over 30 jaar? Ja, ik. Ja, ik, ja, ik, ja, ik is dat, ja, dat allemaal goed? Ja, tisje, uh, ja. En de regel verlopen? Ja, en, uh, dat is allemaal goed verlopen. Ja. En Christian heeft mee geholpen. En dat is allemaal goed verlopen. Alle vijf soorten, 90% zonder, zonder roten. En alles goed, goed versneden uh, in brokken. Uh, Alleen hou, uh, we werken tot in Canada en, en, en China en, en, en, en heel de wereld. Kom, ja. hou. En die geestelijke. Hier van dorpen. Ja. een dag of twee dagen alle zou de firma toch ook wel kunnen werken zonder dat u erbij bent. Hè? Meneer, hij zit niet in de commercie. En oh, oh, oh, oh. zeker niet in de VES. Je weet niet wat, wat dat is. Nee, als ik kijk, dan moest tegenkomen, zou er toch niet uh, achter tien uur in mijn bedrijf kunnen zitten. Meestje. Hoe, of dat dan de VES is of iets anders? Meisje, als je in zo'n ja, zo bedrijf zit, nee, moet alles in de hand doen. Ja, maar er zijn toch nog mensen aan de zijn er toch Ja, maar ja, alleen. Ik, ik heb de indruk dat ze me hier aan de telefoon beschuldigen van het wat. Ik weet niet van het wat. Nee, ik nee, weet niet wat ik zo dan. Wat moet ik doen? Een week een konzee pakken en de boel op me veruitvallen. Ja, u vraagt, u nee. Kan nee. ondersteunen. Nee. Dat kan hij Maar dat u, dat u één of twee dagen afwezig bent uit het bedrijf, zal het bedrijf niet schaven. Nee. En, en wat was er dan even belast? ja. Mag ik er het wel Ja. Wie moet de, de moord op mijn zoon oplossen? Ik, he? Of de politie? U helpt de politie absoluut niet. Nee? U ah, helpt de politie absoluut niet. Ik heb dat nog niet oh, verteld. Dat is gewoon, cool, hè. Meneer Van Dorpen, u gaat ruzie met Christian Weernaert. Um, zou het eventueel kunnen dat Christian iemand ingehuurd heeft... om uh, uw zoon te vermoorden? Zou hij misschien inderdaad zijn tot zoiets? ze uh, ja zou dat kunnen hou eh, ik weet het niet maar waarom zeide hij dat ik ruzie had met, met Christian Bernard hou Christian Bernard heeft he, mijn zaken verhuld galt mee eigenlijk de de, de, de, de namen en mijn zaken moderniseren nou dan had, nou had ik geen ruzie met Bernard nee, Philippe Filippo was gedaan dan is Korne was ten opzichte van Bernard maar dat was Philippe nee dat was ik kijk niet ja oké okay. misschien dacht Christian wel uh, nu hij ruzie had met Philip, uh, dat hij hem misschien zou willen vermoorden, uh, ja, omwille van die ruzie, uh, dat hij wraak zou willen nemen. Zou dat kunnen? Nou oh, ja, dat zou kunnen, maar dat zie ik niet in, in Christian. Hè. Ik zie dat niet, maar hoge oh, weet nooit, je kent de mensen niet, oh, dat is voor de politie. Ik heb nog een vraagje. Ja. Uh, waarom wilde u per se dat uw zoon zou trouwen? Dat hij moest trouwen van mij? Ja, u hebt hem toch als het ware gedwongen om te trouwen. Ik kom dan niet meer nee, Want Dan is hier allemaal vragen aan die telefoon. Heb ik moeite nu op zijn? Mijn zin is getrokken met dat meisje dat hij heren zag. Ik veronderstel het toch. En verder uh, niet. Want hij zat niet in mijn bedrijf. Nee, was met, zijn, och, met zijn reclame bezig. Oh, dat prikt brood niet.